Die de broeders van li Yaqeen een brief hebben geschreven als reactie op een door hun geschreven stuk met de titel Mohammed in de Bijbel. Doet Jezus met deze tekst op zichzelf en niet op een profeet buiten Israël. En zeer zeker niet op Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Het andere volk dat hier te sprake komt, wordt volgens hen vertegenwoordigd door de religieuze leiders. Echter bewijst dit nogmaals hun gebrek aan kennis op het gebied van exegese, op het gebied van uitleg geven aan de Bijbel. Ze zijn kennelijk niet in staat een behoorlijke verklaring te geven van deze Bijbelse teksten, die toch wel het fundament vormen van hun geloof. De veronderstelling dat Jezus deze woorden heeft gesproken om aan te geven dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen, is niet juist en verre van onderbouwd. Als men de tekst leest, lijkt het overduidelijk dat het koninkrijk wordt weggenomen van het ene volk, Israël dus, waartoe ook Jezus behoort, want ook hij behoorde tot de kinderen van Israël en gegeven zal worden aan een ander volk. Als wij de Griekse tekst raadplegen, dan staat er het woord etnos. Een woord dat meestal wordt gebruikt voor een heidens volk. En de Arabieren, die werden destijds beschouwd als een heidens volk. In het christendom gebruikt men de term etnos om niet christenen aan te duiden. Meer specifiek, de groep van ongelovigen of van een totaal andere religie en cultuur. Er staat dus etnos in plaats van laos, het woord dat meestal specifiek voor Gods volk Israël wordt gebruikt. Dus als wij de Griekse tekst raadplegen, dan staat er het koninkrijk van God zal gegeven worden aan een volk, dat tegenover Israël staat, aan een heidens volk. En bij het uitleggen van dit soort teksten moeten de christenen oppassen dat zij niet vanuit eigen perspectief een vertekend beeld gaan geven van deze woorden. Nu is mijn vraag aan hen, degene die dit soort zaken beweren. De vraag aan hen is, behoort Jezus zelf tot het volk? dat het koninkrijk van God heeft mogen ontvangen of niet. Zij zullen allen zeggen, dat hij zelfs de brenger en stichter is van dit koninkrijk. En natuurlijk behoort hij tot dit verkozen volk. Maar laten wij nu de gelijkenis aanhalen, die Jezus als inleiding presenteerde op het verhaal van de bouwlieden. Hij zei namelijk, luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer, die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, zij mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden zij hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit. En doodde hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt. Wat moet hij dan met de wijnbouwers doen. Zij antwoorden. De onmensen laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen. En de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers. Die de vruchten wel aan hem afdragen, Wanneer het daar de tijd voor is. Matthäus 21, 33 tot en met 41. Deze vergelijking die door Jezus wordt gemaakt. Leert ons dat de Heer van de Wijngaard veel geduld heeft met de huurders. Hij blijft opnieuw knechten sturen en hiermee wordt het parallel getrokken met God. Hij heeft meerdere profeten gestuurd naar de kinderen van Israël. En hij stuurde volgens de christenen uiteindelijk zijn eigen zoon naar hen toe. En verheven is Allah boven het hebben van een zoon. Want wij geloven niet dat Jezus de zoon is van God. Wij geloven dat Jezus een vooraanstaande profeet is. Maar volgens hun heeft hij uiteindelijk zijn eigen zoon naar de huurders gestuurd, naar de pachters gestuurd. En de pachters kozen ervoor om de zoon eveneens te vermoorden, zodat zij de wijngaard zouden erven en geen huurprijs meer hoefden te betalen. Zij wilden zijn dood dus gebruiken voor hun eigen voordeel. En dit is precies wat er volgens hun foute overtuiging gebeurd is met Jezus. Hij is gedood, hij is gekruisigd volgens hun. Het gevolg hiervan is dat deze pachters, deze slechte huurders, middels het doden van de zoon door de Heer uit de wijngaard worden gegooid en er nieuwe mensen komen om deze te beheren. Mensen die de Heer zullen dienen en die wel zullen luisteren. Aansluitend aan dit verhaal, Zegt Jezus, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Dus hoe kan Jezus, beste mensen, hoe kan Jezus de stichter en de voorman zijn van de nieuwe huurders van de wijngaard, terwijl de overdracht pas plaatsvond na de dood van de zoon van de Heer, oftewel na de dood van Jezus? Uit ja, het verhaal is ook op te maken dat de komst van de Zoon niets aan de situatie heeft veranderd. En ik kan mij werkelijk niet voorstellen dat er een christen bestaat, die zich in deze opvatting kan vinden. Namelijk dat de komst van Jezus niets heeft opgeleverd, niets heeft opgebracht. Christenen geloven daarentegen, dat met de komst van Jezus het Koninkrijk van God haar intrede heeft gedaan. En de verhalen over Jezus, die zieke genas, Demonen verdreef en een nieuwe levensethiek onderwees, worden door hen als een demonstratie van dat Koninkrijk van God beschouwd. Tevens verwijst het Koninkrijk van God, volgens de christenen, naar de veranderende staat van ziel of gedachte binnen het christendom. Ook dit fenomeen was ten tijde van Jezus volop aanwezig onder zijn apostelen, onder zijn volgelingen. Dit bevestigt nogmaals. Dat de nieuwe huurders van de wijngaard, die als metafoor dient voor het koninkrijk van God, niet Jezus en zijn volgelingen kunnen zijn, dit omdat de overdracht van de wijngaard en dus van het koninkrijk pas op gang komt als de zoon reeds de dood heeft gevonden en niet eerder. Om dit bevestigd te krijgen is het voldoende om nogmaals de woorden van Jezus aan te halen. Hij zegt namelijk, het koninkrijk van God zal jullie worden ontnomen. En gegeven worden aan een volk dat wel vrucht laat dragen. Hij zegt, het zal jullie worden ontnomen. En we weten allemaal dat het werkwoord zal gebruikt wordt om uit te drukken dat iets in de toekomst staat te gebeuren. En niet in de tegenwoordige tijd. Dus het afnemen van het koninkrijk en dit vervolgens aan anderen geven, deed zich niet voor ten tijde van Jezus, maar daarna wij lezen bovendien in de Bijbel dat Johannes de Doper zegt, komt tot één keer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Matthäus 3, 2. Het gegeven dat Johannes de Doper het koninkrijk van God verkondigde als zijnde iets dat nog komen zal, is het onomstotelijke bewijs dat dit koninkrijk niets te maken heeft met Jezus die toen de tijd reeds aanwezig was. Ook stuurt Jezus zijn leerlingen erop uit met de volgende boodschap. Als jullie een stad binnengaan, waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg, zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Lukas 10, 10 tot en met 11. Uit deze teksten en andere is duidelijk op te maken dat het koninkrijk van God ten tijde van Johannes en Jezus, vrede zij met hem beiden niet zichtbaar is geworden. Het was er niet. Het bestond zelfs niet in de tijd van de apostelen, die zich moesten beperken door het zeggen van de volgende woorden, het koninkrijk van God is nabij. In het licht van het voorgaande kunnen wij niet anders concluderen, dan dat de genoemde hoeksteen, die door de bouwlieden is verworpen, niet Jezus, maar Mohammed is. Dit ook om de volgende reden, namelijk het feit dat deze gekozen hoeksteen wonderbaarlijk is in de ogen van de kinderen van Israël, zoals Jezus zelf aangeeft. Dit geeft duidelijk aan dat deze voort zal komen uit een onverwachte hoek, namelijk uit het nageslacht van Ismaël die door de Israëlieten als een verworpeling wordt beschouwd. En gelet hier op het verband tussen de steen, die door de bouwlieden wordt verworpen, en Ismaël, die in Israëlitische kringen als verworpeling wordt beschouwd. Omdat hij de zoon was van een Egyptische slavin, en dus volgens de lieden van het boek, niet als wettelijke erfgenaam werd gezien van het verbond tussen God en Abrahams nakomelingen. Jezus daarentegen is van Joodse komma, zoals we alle weten. En zijn profeetschap kan niet als vreemd worden ervaren door de Israëlieten. En daarom wil ik jullie ook herinneren aan de volgende woorden van onze profeet Vrede zij met hem, die een afstammeling is van Ismaël. Hij zegt namelijk het volgende. En deze overlevering is terug te vinden in Sahih al bukhari Hij zegt waarlijk. Ik en de profeten voor mij zijn te vergelijken met een bouwwerk dat door een man gebouwd wordt. Een mooi aanzien wordt gegeven behalve de plaats van één hoeksteen die leeg is blijven staan. De mensen die dit gebouw kwamen bezichtigen vonden het ontzettend mooi maar zeiden steeds was die laatste hoeksteen maar ook geplaatst. Toen zei de profeet, vrede zij met hem, ik ben die laatste steen en ik ben de laatste der profeten. Ook wil ik toevoegen dat de overdracht van het profeetschap naar een ander volk, dus dat het van de kinderen van Israël wordt afgenomen en gegeven wordt aan een ander volk, dat komt ook ergens anders in de Bijbel ter sprake. Zo lezen wij in Genesis 49, 10 dat Jacob zijn kinderen verzamelt en tegen hen zegt, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, die er recht op heeft, die alle volkeren zullen dienen. En een scepter, beste mensen, is een stok, die geldt als machtssymbool van een koning. En Juda is de stamvader, van een van de twaalf stammen van Israël, waaruit de joden voortkomen. En Silo betekent volgens de christenen de rustbrenger, of hij die het uiteindelijk allemaal toekomt. En let op deze woorden, hij die het uiteindelijk allemaal toekomt. En zie het verband tussen deze woorden en het feit dat Mohammed de laatste der profeten is. Maar uit de voorgaande tekst, uit de woorden van Jacob, is dus duidelijk op te maken dat de scepter die hier symbool staat voor het profeetschap in het bezit van de kinderen van Israël zal blijven totdat Silo, oftewel de rustbrenger, komt. Ook kunnen wij concluderen hieruit dat Silo geen onderdeel uitmaakt. Dus degene die komt, die heet Silo. Dat diegene geen onderdeel uitmaakt van het nageslacht van Juda. Met andere woorden, hij is geen Jood. Want met zijn komst verdwijnt volgens Jacob de scepter uit de handen van de kinderen van Israël en wordt deze aan anderen overhandigd, waartoe Silo behoort. De christenen menen dat met Silo Jezus wordt bedoeld. Maar dit is onmogelijk, want Jezus is van Joodse komaf en zorgde juist voor het aanblijven van de scepter binnen het nageslacht van Israël. Ook heeft hij te kennen gegeven in Matthäus 5, 17, de wet die toen de tijd onder de joden gold, niet te willen opheffen, maar juist te vervullen. Dus uit de voorgaande teksten is duidelijk op te maken dat het profeetschap bij de kinderen van Israël zal worden weggenomen. En gegeven zal worden aan een volk die weinig eer biedt en respect geniet bij de kinderen van Israël. En ik kan mij werkelijk geen ander volk bedenken dan de Arabieren die afstammelingen zijn van Ismaël. Die in de ogen van de Israëlieten als verworpeling werd beschouwd. Ook lezen wij in Genesis 32, 21 de volgende woorden van God. Hij zegt namelijk met niet goden hebben zij mij getart met hun goden van niets mij getergd, nu tart ik hen met een niet volk en terg hen met een volk van niets. Dus als gevolg van hun aanhoudende en steeds groter wordende ongehoorzaamheid jegens God, en daarbij moet je denken aan zaken zoals het aanbidden van het kalf, het vereren van andere goden, het schenden van het verbond, en het verwerpen van de religieuze voorschriften, als vergelding hiervoor doet God de belofte, dat hij de kinderen van Israël zal tergen met een volk van niets. En het waren de Arabieren die toen de tijd, in tegenstelling tot andere volkeren, als een volk van niets werden beschouwd. Als dwazen, omdat ze onwetend en ongeordend waren op alle gebieden. Dus de bewijzen, beste mensen, spreken voor zich. En tot slot wil ik zeggen... Dat deze woorden van mij aangaande de tekst van Matthäus 21, 42 tot met 44 in eerste instantie bedoeld waren als reactie op de vraag van een christen. Maar nog belangrijker is dat hiermee met de toestemming van Allah de weg wordt geopend voor een ieder die zoekende is naar de waarheid om deze te leren kennen. De waarheid die slechts te vinden is in de islam. De waarheid die alleen tot haar recht komt door het volgen van de profeet Mohammed, vrede zij met hem. En daarom vraag ik Allah om iedereen naar deze bevrijdende waarheid te leiden. Wa bihamdika la ilaha illa wa tubu